De Amerikaanse president Trump denkt dat het einde van de oorlog in Oekraïne dichterbij is gekomen. Hij belde eerst met de Russische president Poetin en ontving daarna president Zelensky op zijn landgoed in Florida. Volgens Trump komen beide partijen steeds dichter bij een deal voor vrede. Er zijn nog wel moeilijke kwesties op te lossen, zoals de verdeling van het grondgebied in Oost-Oekraïne. In Den Haag is het onrustig geweest bij een feest in poppodium Paard. Er zou zijn gevochten. Het poppodium maakte daarom een einde aan het feest en haalde de politie erbij. Agenten hebben de bezoekers van het Haagse poppodium naar buiten begeleid. Eén iemand is aangehouden voor belediging. Er wordt nog steeds gezocht naar de vermiste Milan uit Heemskerk. De 16-jarige jongen kwam op eerste kerstdag niet terug van een wandeling. Een speciaal politieteam zoekt nu in het water van een park in Velsen Noord. Eerder op de dag waren er ook al tientallen vrijwilligers op de ben. De zorgen om Milan zijn groot, omdat hij een verstandelijke beperking heeft en moeilijk kan praten. In Eindhoven is een man van 22 opgepakt voor het bezit van zwaar illegaal vuurwerk. Hij bewaarde 550 kilo in een schuurtje midden in een woonwijk. Volgens de politie waren de gevolgen niet te overzien geweest als de boel was ontploft. De verdachte zit vast voor verhoor. Op steeds meer plaatsen is het mistig en vriest het licht. Hierdoor kan het lokaal glad zijn. Morgen is het bewolkt en wordt het 2 tot 7 graden. Dit was het nieuws op 538. Dan blijft het verkeer op Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld en goed nieuws. Ook geen flitsers. Doorrijden na. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy New Year. Marnix Westhuis. Goeiedag. Alesso en Sasha zijn onderweg met Destiny naar Armin van Buren. Dream a little dream.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 Alex Warren en Eternity. Heb je ooit eens wat uh, mee naar binnen gesmokkeld bij een concert van optreden? Zo, alleen al bij die gedachte breekt bij mij echt overal het zweet uit. Ik zou dat echt niet kunnen. Ik kan ook heel slecht liegen. Dus nee, dingen naar binnen smokkelen. Niet voor mij gemaakt. Bij fans van Alex Warren die je net hoorde. Absoluut wel. Een beetje rare traditie bij zijn concerten. Want fans nemen zakjes met as van dierbaren mee. Dus mensen die zijn overleden en gecremeerd, de as daarvan... die nemen, ja, ja nabestaanden nemen mee naar concerten van Alex Warren... doen ze niet zomaar. Uh, ze hopen namelijk dat Alex Warren dan de urn, op de as, signeert tijdens de show. Tot nu toe is er steeds één gelukkige fan geweest per show... maar moet je van nadenken. Stel je voor, er gaan twintig fans met een urn... naar het optreden van Alex Warren. Sta je dan... Te feesten met je urn. Van raar. Al snap ik de verwarring trouwens ook wel. En let op: hier komt een hele slechte grap. Alex War-Urn. Donkergele kaart, toch? Ja, ja, ja oké, okay, ik kom man. 5 3 mijn naam is Marnix. Met welk goed voornemen kun je in het beste 2026 beginnen? Je hoort het zometeen van de eerste luisteraar van de week. To so know what I was looking for I see you som jij Multicolor. De eerste luisteraar van de week. Met welke wijsheid kun je het beste het nieuwe jaar starten? Mandy gaat het je vertellen. Zij is de eerste luisteraar van de week. Die zoeken we traditiegetrouw iedere zondag op maandag bij Radio 538. En Mandy, voordat je de tip geeft... wat was eigenlijk voor jou het hoogtepunt van het lange kerstweekend en waarom? Ik ben trouwens voor het eerst een lange tijdwissel van een avondje wedstrijd met mijn man... En ik was wel echt. Ja, wel echt goed. Oh, en wat, wat, als, ik zo, als ik zo vrij mag zijn, wat was dan de reden dat jullie al lang niet meer wat leuks hadden gedaan? Eh, uh, drukte. Dat is gewoon echt, ja, de sleur van het leven dan. Uh, hij werkt in diensten, uh, kind. Ik, uh, ja, je ziet wat ik bedoel. Ja, echt, nee, uh, ja. God, kijk, kijk uh, ik, uh, zoals je weet, ik werk ook s'nachts. Uh, daarom ja. zitten we natuurlijk hier nu. En mijn vriendin overdag, dus wij leven af en toe ook wel een beetje langs elkaar. Dus ik snap helemaal wat je bedoelt. Hey, en nu staat 2026 voor de deur. Heb je nog een beetje een goed voornemen, men? Uh, mijn tweede bachelor halen. Zo, ambitieus. Ja. Wat voor studie? Uh, onderwijs. Ik ga nou uh, de verkochte leraaropleidingen doen. Zo, dat is gaaf. En als je iedereen een tip zou mogen geven voor 2026... hoe ze het moeten aanpakken, wat zou nou je tip zijn? Laat je omscholen als je niet helemaal gelukkig bent. Dat vind ik een hele mooie tip. Daar sluiten we mee af. Mandy, ja. je bent de ja. eerste luisteraar van de week. Daarmee scoor je het 530 slaapmasker. Oh, gaaf. Leuk voor de slaapkamer. Je kan ook mee slapen. Uh, ja. <laughs> Gefeliciteerd en fijne week. Ja, dankjewel. Zelfde. Hey, wat is naakt en vanaf donderdag verboden in heel Nederland? 5-3-8, Westhuis. Het antwoord hoor je binnen nu en vijf minuten. De WisDMC DMC, Bees Honey. feel special, special No heaven on earth if I can't be with you, I be with you Swim in your eyes so I can tell the truth Fine say take it. Dit is bij Radio 538. Wat is naakt en vanaf deze week verboden in Nederland? De 538. Marnix Westhuis. Ja, het is al bijna 2026 en dat betekent tijd voor nieuwe regels en aanpassingen in wetten. Wat gaat er dan allemaal veranderen? Ik heb een paar dingen voor je op een rij gezet. Uh, de trein wordt duurder, ook wegenbelasting gaat omhoog en ook voor huisdieren gaat het een en ander veranderen. Zo worden bijvoorbeeld naaktkatten verboden in Nederland. Dus als je er eentje hebt of je kent iemand met een naakt had, je mag hem wel houden als ze voor 1 januari 2026 zijn geboren Moeten ze wel worden gechipt. En de reden dat ze worden verboden is volgens gezondheidsproblemen. Ze hebben namelijk een verhoogde kans op huidkanker. maar kom op nou. Laat mensen lekker een dier houden toch? Maakt het niet uit wat ze in huis halen ik bedoel, uh, zolang we met z'n allen magnetronmaaltijden kopen in de supermarkt eh, ook niet bepaald gezond voor je ga je er druk over maken. Je zou bijna denken dat in het overleg voor deze nieuwe regel... om naaktkatten af te schaffen, het als volgt ging in de Kamer. Willen wij meer of minder naaktkatten? Nee. Geen paniek hoor, al die andere naakte poezen blijven wel gewoon vanaf 1 januari te zien. Al moet je wel even oppassen met al je privégegevens op Pornhub Premium. Voor je het weet ligt alles op straat. Hey, goeiedag, 538, Mardix hier, Flemming en Meteor, Nassim Buret en Fairground.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 jij ook die weegschaal? Na die hele december borrel eet en vreet maand zo. Ik heb me deze maand echt gedragen als een stofzuiger, zegt Jeetje, mineetje. Er zijn echt wat padelavonden voor nodig om al die toetjes er weer vanaf te sporten, zeg. ja En over alle motto's gesproken, ik kwam ik kwam een hele mooie quote op tegen. Op TikTok wil ik even met je delen. Het gaat er niet om wat je eet tussen kerst en oud en nieuw. Maar wat je eet tussen oud en nieuw en kerst. Ja, ik denk daar maar eens even over na. Vind ik een hele mooie. Ik neem hem mee in het nieuwe jaar. 538. Canceled ik it. Stay, hoor je nu zometeen zo meteen. Mahambi en Bumpy Ride bij Radio 538. Suffer, do whatever Cause I know you're one of a kind Radio van Eftiracht, Mahambi en Bumperide. Binnen nu en 10 minuten een nieuwe editie van AI of niet, Waarin je kunt raden of een nieuwsbericht verzonnen is door de computer. Of echt is gebeurd. Het gaat zo meteen over hoe jij misschien wel je baan kwijt kunt raken. Door jouw kerstpakket. Je hoort zo meteen hoe het zit. You know I'm impatient. So why would you leave me waiting outside the station. When it was like minus 4 degrees and I, I get what you say.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 538 538